7 uur, Gert Kluik met het NOS-journaal. Iran heeft met zes grote landen een akkoord bereikt over zijn nucleaire programma. De economische sancties tegen Iran worden verlicht. Zo kan het land de komende tijd 4 miljard dollar verdienen... door versoepeling van de sancties op olie. In ruil daarvoor start Iran voorlopig geen nieuwe nucleaire installaties op. Ook krijgen buitenlandse inspecteurs toegang tot installaties. President Obama spreekt van een belangrijke eerste stap... op weg naar een veiliger wereld. Wel benadrukt hij dat de sancties weer worden aangescherpt... als Iran zich niet aan de afspraken houdt. Teheran zegt dat een nucleair programma nodig is voor de energievoorziening... maar een aantal westerse landen vreest dat het land werkt aan kernwapens. Op de Donau is een schip gestrand... en probeerde een Nederlands vrachtschip vlot te trekken. Vrijdagavond liep de Den Simo uit Rotterdam vast op de oever... in het zuidoosten van Duitsland. Een ander schip wist hem gisteren vlot te trekken... maar kwam daarbij zelf vast te zitten op de rivierbodem. Het Nederlandse vrachtschip voer weg, maar 100 meter verderop liep het weer op de bodem. In elk geval tot maandag kunnen er op dit deel van de Donau geen schepen varen. Vanaf volgend jaar zijn voor klanten van alle banken de regels voor internetbankieren gelijk. De gezamenlijke banken hebben de regels samen met de Consumentenbond opgesteld. Klanten moeten zich vanaf januari aan de voorschriften houden om er zeker van te zijn dat de bank bij internetfraude de schade vergoedt. Zo moet de klant de beveiligingscode geheim houden en mag een betaalpas nooit door iemand anders worden gebruikt. Tot nu toe had elke bank zijn eigen regels. De ambassadeur van Angola heeft geen excuses aangeboden voor het incident met de verslaggever van Ponews afgelopen woensdag. De ambassade eist juist excuses van omroep Pownet. Pownet staat in de verklaring van de Angolese vertegenwoordiger aan het persbureau ANP. Die excuses zijn volgens de ambassade nodig voor de schade aan het imago van Angola. Pownoes verslaggever Danny Gozen werd geslagen toen die ambassademedewerkers aansprak op hun parkeergedrag. Vrijdag had Pownet een gesprek met de ambassadeur. Volgens Pownet bood de ambassadeur excuses aan, maar de ambassade zegt nu dat hij alleen heeft gezegd dat hij het incident betreurt. Een van de acht regio's in Slowakije krijgt een extreemrechtse gouverneur. Marian Kotlepa is in de tweede ronde van de regionale verkiezingen verrassend als winnaar uit de bus gekomen. Hij versloeg de sociaal-democratische kandidaat, die nu nog gouverneur is. Kotlepa staat bekend om zijn strijd tegen de Roma-minderheid in Slowakije. Hij is diverse keren gearresteerd op beschuldiging van racisme en het in gevaar brengen van de democratie. Een aantal schilderijen uit de kunstverzameling van de Duitser Cornelius Gurlitt zouden voor het grote publiek tentoongesteld moeten worden. Dat zegt de minister van Justitie van de deelstaat Beieren. In de krant Welt am Sonntag zegt minister Bausbak... dat hij zijn best wil doen om zo'n expositie mogelijk te maken. In het appartement van Gurlitt werden vorig jaar zo'n 1400 werken gevonden. Zijn vader had die onder onduidelijke omstandigheden in bezit gekregen... tijdens de nazietijd. Mogelijk gaat het in honderden gevallen om werk... dat Joodse kunstverzamelaars in die tijd gedwongen moesten afstaan. In het zuidwesten van de Verenigde Staten heeft noodweer aan zeker acht mensen het leven gekost. Het gebied wordt al dagen geteisterd door wind, zware regenval en hagel- en sneeuwbuien. Sommige slachtoffers kwamen om in het verkeer. Een man werd getroffen door een geknapte elektriciteitskabel. Deskundigen verwachten dat de buien in de loop van de dag wegtrekken. Het weer bewolkt, de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. Het is vrijwel overal droog en vanmiddag wordt het 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Kifa Aloush. Goedemorgen. Mooi dat u luistert naar Dit is De Zondag. Ook vanmorgen heet ik weer een bijzondere gast. Welkom, namelijk emeritus hoogleraar psychiatrie Herman van Praag. Hij praat met veel passie over de kracht van de menselijke ratio... maar vindt ook dat we daar niet ons hele doen en laten aan moeten ophangen. En toen hersenonderzoeken Dick Swaap zijn boek... Wij zijn ons brein, publiceerde zij van Praag. De mens is meer dan zijn brein. En die gedachte heeft van Praag verder uitgewerkt in het boek... Het verstand te boven, dat binnenkort in de boekhandel ligt. En uh, hij zit hier tegenover mij. Goedemorgen. Meneer van Praag. Um, uh, hoeveel hersencellen zet een mens in? Zet u in bij het maken van zo'n boek? Nou, uh, vele, maar ik hoop niet de meeste. Hè? Uh, ik geloof dat dat brein altijd nog een grote... Overcapaciteit heeft, dat eigenlijk nog veel meer zou kunnen dan wij gebruiken. Uh, en uh, ik ben een soort van, uh, ik heb een soort van Faustiaanse droom, hè, hoe zou het zijn, over een miljoen of tien miljoen jaar uh, ik denk dat die mensen nog veel meer kan dan die nu kan. Maar goed, ik met het schrijven van het doe je je best, dus ik denk dat je toch wel veel hersencellen daarbij in de loop van de jaren inzet. Ja, en dan niet alleen die kant van de hersens die, die, die, die verstand heeft... maar ook, ook de geest, want hé, daar zullen we het straks misschien iets meer over hebben... als we het over uw boek hebben, maar ja. het onderscheid tussen... aan de ene kant verstand ja. en aan de andere kant verbeelding, ja, zoals u zegt. Ja. Als u zo'n boek schrijft, wat heeft dan de overhand? Nou, dat kan ik niet zeggen. Ik, ik heb in mijn leven getracht beide kanten, de vernuftkant... En de verbeeldingskant tot zijn recht te laten komen. Uh, dat zijn twee mogelijkheden om die werkelijkheid te ervaren, te percipiëren. Het, het verstandelijke, het analyserende en de verbeelding. Het vermogen van de mens om zich dingen voor te stellen die er. Niet zijn, vraagteken. ik. Of nog niet zijn, of misschien helemaal niet zijn, maar die hij zich verbeeld. En dat vind ik zeer belangrijk. Dat is toch het de, de, de vermogen, het faculteit van de mens die visionaire maakt. Hè? Dat en zijn de mensen u, voordat u zo'n zo boek schrijft. Ja, ja, ja is niet gezien, dat is niet op mij, maar ik doe Bij dat wel. al. Met, Wij ben er nu. Ja, maar de mensen met, met de grote ideeën, de wetenschappers, de, de, de uh, grote kunstenaars uh, en ook de mensen met een sterke religieuze verbeelding. Uh, ik geloof dat verbeelden... is een heel belangrijke... mogelijkheid om het leven... diepte te geven en breedte te geven... en aangenaam te maken. Uh, u, u bent 84. U heeft al heel veel geschreven... en heel veel gedaan. Ja. Um, uh, uh, waarom dan nog zo'n boek? Wat, wat, wat drijft u om dan... nadat u al zoveel gedaan hebt... in plaats van te nietsen, heerlijk te genieten van het, uh, uh, uh, va van het niets doen... misschien wel toch weer uh, zo'n werk op tafel te krijgen? Ik geniet van het doen. Ah. Niet, niet van het niets doen. Ik moet zeggen, dat klinkt dan wat, wat ja, misschien wat pathetisch... maar uh, het, het werken, het denken, het schrijven, het conceperen... is de lust hebben leven. Dus uh, dat doe ik verschrikkelijk graag. En meer dan, ja... Andere zaken in het leven die sommige mensen belangrijker vinden. Dus uh, ja, ik doe dat elke dag en met buitengewoon veel plezier. En het schrijven, maar goed, ook het denken erover, het lezen erover. Uh, ik zou dat niet graag willen missen. Uh, dus wat drijft mij daartoe? Ja, toch de bevrediging die het mij geeft. Ja, hoe hoe doet het dat? Hoe bevredigt dat? Ik denk dat dus het, het, het creatieve element, het, het, het nadenken op zich... het proberen toch weer om iets te zeggen... wat nog niet duizend andere mensen of miljoen mensen hebben gezegd... en het dan vorm te geven en uh, op een manier dan neer te schrijven... waar je dan denkt of hoopt dat anderen dat boeiend zullen vinden... dat, is zeer, dat vind ik uitermate leuk, ja... Uh, dat is een, uh, maar ik denk dat, dat iedereen die iets creëert, iets maakt... of dat nou een schilder is, of een muzikus is... Of een, of een componist is, uh, of een essayist is, of een, of een literator... dat heeft, dat gevoel van het creëren op zich... dat geeft een enorme bevrediging. Mooi. Um, straks gaan we horen wie, uh, wie Herman van Praag is... en hoe Herman van Praag zo gekomen is. We gaan ook praten over het boek... Maar voordat we dat gaan doen, gaan we luisteren naar het geluid van niets. The Sound of Nothing. Mm -hmm. If I ever see the sun again without a sense of emptyness inside, I'm telling you first. When I tear down through the endlessness of walls that I can't feel, I want to know that there's a haven. A touch of you to heal. I listen to the sound of nothing. Tell me what it is that I am listening for. Show me what I'm looking for. If I ever taste a breeze again, gently on my skin, I'm telling And golden, but it pierces through my head. Sometimes the pathways of thoughts I have are better left unfed. I listen to the sound of nothing. Tell me what it is that I am listening for. Show. Me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 Show me what I'm looking for. Bettens uh, heet die band. En uh, The Sound of Nothing, zo heet het nummer. Ik praat vanmorgen in uh, Dit is de Zondag met Herman van Praag. Hij was vele jaren werkzaam als hoogleraar psychiatrie, scheef tientallen boeken en wetenschappelijke artikelen over de werking van het menselijk brein en wekt door zijn energieke voorkomen niet de indruk dat hij formeel al vele jaren met pensioen is gegaan. want hoe lang geleden is het inmiddels, meneer van Praag? Nou, ik ben doorgegaan tot een zeventigste. dat was eigenlijk al langer dan toen gebruikelijk was. maar ik ben nog steeds lange jaren ik ben in contact geweest met de afdeling als adviseur. Okay. Maar dat is dus ongeveer 14 jaar nu. Ja, zo, al lang. Zo. Uh, ik stipte net al even de verschijning van een nieuw boek van uw hand aan, met de titel 'Het Verstand te Boven'. Daarin schrijft u onder meer dat geloof en wetenschap elkaar niet uitsluiten en dat mensen die niets willen weten van, re van religie zichzelf tekort doen. We praten straks door over de vraag waarom u dat vindt, maar eerst nog even op zoek naar Herman van Praag. Wie is die man? Uh, kunt u iets vertellen over het gezin waarin u opgroeide? Wat voor nest was dat? Nou, een, een heel uh, ja, inspirerend nest. Uh, vader en moeder, maar ik moet toch zeggen vader nog het meeste. Uh, omdat het... Twee kanten, een buitengewoon erudite man... met een grote, grote kennis op elk gebied. Ook een werker die altijd bezig was schreef en uh, studeerde... en uh, daarbij dat combineerde, wat hij erg veel wist... met een grote mate van bescheidenheid. En wat, wat deed uw vader voor de kost? Nou, hij was en ingenieur en jurist. Hij heeft dat altijd beide beoefend. Maar hij, hij, was dus, uh, hij is gepromoveerd op een rechtsfilosofisch onderwerp... Hij was een van de eersten bezig met wiskundige benadering van de economie. Dat, dat interesseerde hem. Kan je nou modellen ontwikkelen om iets te voorspellen... hoe die economische ontwikkeling zal gaan? Hij schreef over de Franse historie, de petite histoire... maar met een uitermate brede kennis... maar aan de andere kant een uitermate bescheiden mens. Een voorbeeld. Een voorbeeld, een, uh, rolmodel... hoe je dus toch iemand kan worden die uh, ja, veel voorstelt in mijn, uh, mijn gedachten... En die toch bescheiden blijft. En niet, en niet buiten zijn uh, schoenen gaat staan. Ja, ja. U, uh, wij vragen onze gasten vaak om een foto mee te nemen. van iemand die hen inspireert of geïnspireerd heeft. U heeft een foto van uw, van uw vader uh, mee. Uh, kunt u beschrijven hoe die op die foto staat? Ja, het was als een, is een foto waar je bij staat... moederstaat. Ik vind dat ook zeer uh, toepasselijk. Bij het Pantheon in, in Athene. Dat is toevallig had ik die dus eruit. Maar het is wel natuurlijk toch een, een, een manifestatie dat die. Uh, uh, dat, ja, dat zij beide dus toch een grote belangstelling hadden in, in culturele zaken. En uh, ja, daar staat die. Losjes, uh, niet lachend, maar wel met een tevreden gezicht. En uh, zoals hij was, uh, makkelijk in de omgang. En... Uh, ja, iemand die toch genoot van het leven. In al zijn aspecten. Want bepaald niet alleen maar een, een studeerkamer geleerd. Hij ging graag uit, hij ging graag reizen. Hij zag graag dingen. Dus uh, ja, een man die van het leven. Van toch het genoot, leven, hield, ja. ja. En, en, en ik vroeg net naar het nest. Wat voor een jeugd heb je dan? In een, in, had, had u broers en zussen? Eén zuster. Ja. Eén zuster. En met zo'n erudite vader die zo van het leven houdt. Hoe gaat het er dan in, in huizen van Praag aan toe? Nou ja, niet. Kan je niet, er was eigenlijk toch uh, heel weinig gelukkig dwang, drang... om ook dus te presteren om je vader te gaan evenaren. Gelukkig niet. Maar het was natuurlijk wel... dat zal misschien niet in elk in het geval zijn... maar als je vader op die manier toch leeft... en, en uh, zich ja, in het leven beweegt... Ja, dan is dat wel een voorbeeld. Ja. Voor mij geweest. Of ja. dat voor iedereen zo is, dat weet ik niet. Maar voor mij wel. In uw geval zeker. Ja. Maar nou. ook niet alleen dus wetenschappelijk, maar ook dus als mens. Ja. Een, een rustig afgewogen mens. Ook, ook rustig in zijn oordeel. Uh, ik herinner me... Uh, dat hij nog eens zei uh, tegen een vriend van hem, uh, Simon Weilen, voor de oorlog een bekende analyticus, psychoanalyticus. En uh, ik heb niets kwaads van de psychoanalyse, maar er werden ook veel dingen toch gezegd waarvan je nu ook zegt, ja, is dat dan nou wel zo? Maar ik herinner me in 536, mijn vader zat daar, en, en mijn oom Simon zat daar, en ik was gefascineerd, want er ging ook allerlei seksuele dingen in, in Freud's visie. En op een gegeven moment zei mijn vader, maar Simon, is dat allemaal nou wel waar wat jij zegt? Uh, en dat hebben we altijd ook weer voor de geest gehouden. Uh, en tegen mij, zei hij, is op een gegeven moment ik was hem toch wel enigszins apodictisch jongetje... Mm. toen zei hij, maar herpie, luister nou eens... Je moet, maar zo, herpie, je moet maar zo denken... anderen kunnen ook wel eens gelijk hebben. <lacht> en dat heb ik altijd mijn leven lang voor me gehouden. Dat, dat klinkt als een, als, een harmonieuze, als een harmonieuze jeugd. Ja. Toch uh, moet u een jaar of tien, elf geweest zijn... toen de oorlog uitbrak. Ja. En dat gaat niet uh, onopgemerkt aan je voorbij... Als, in een, nee. als je in een Joods gezin opgroeit. Nee. Um, hoe, hoe, u, u heeft die oorlog bewust meegemaakt. Ja. Um, wat, wat, hoe, hoe, hoe bent u de oorlog doorgekomen? Nou, Wij zijn dus, dus drie jaar van, van, van uh, Lent of begin 1942... tot einde van de oorlog in kampen geweest. In Duitse concentratiekampen. En uh, nu heb ik dat beleefd. Dat is een, uh, het, is een, het was niet alleen vanaf het begin van de Jodenvervolgingen. Uh, 41, maar de jaren daarvoor al. Toen ik een heel gespannen tijd. Dat kan ik me nog zeer goed voor de geest halen. Um, mijn vader was zeer betrokken ook bij de politieke situatie. Maakte zich grote zorgen in 1933 toen Hitler aan de macht kwam. Had bepaald niet de neiging om te zeggen: well, dat zou allemaal dat zal wel meevallen. Ja? Nee, hij dacht in zijn hart denk ik dat het niet mee zou vallen. En dus dat gaf hem toen toch een grote spanning in het gezin. Um, en, U had als kind ook door, hier is iets ernstigs aan de hand, ja, dat ons bedreigt. Ja, zeer, zeer, zeer. Ik moet eerlijk zeggen, als klein jongetje... Ik herinner me dat ik aan mijn vader zei toen die in 1941 de eerste razzia's begonnen... en in 1942 de systematische deportaties. En, en, naar arbeidskampen werd er gezegd. En toen vroeg ik aan mijn vader, maar joh, paps, hoe, hoe kan dat nou? Want, want er gingen de zieken... En, en, en mentaal gestoren, en kinderen en baby's. En alles ging weg. Hoe kan het dan naar arbeidskampen? Dat kan toch niet waar zijn? Nou, hij gaf daar niet veel antwoord op. Anders dan, ja, God, ik weet dat ook niet. Uw vader heeft nooit overwogen om te vertrekken? Jawel. Uh, hij. Uh, in, al, al voor de oorlog. Het waren dus mijn ouders, waren dus, dus overtuigde sionisten. en zijn, de, de, de, hun ouders van beide kanten dus ook. Uh, hij had zullen gaan, maar hij kreeg een contract voor één jaar. En ik herinner me nog heel goed het debat. dat uh, hij en mijn moeder zei: ja, voor één jaar met een gezin. in die degelijke Nederlandse maatschappij is dat niet riskant. Dus heeft hij niet gedaan. Hm. En. Uh, nou, in de, in de tweede plaats... In, dat was dus begin 1942... toen kwam ineens de gruene politie aan, aan, aan de deur. Waarom, weet ik niet. De gruene politie. Dat was ook zo'n Duitse ja, nazi-politie. En... Uh, die kwam binnen om redenen die mij nooit duidelijk zijn geworden. Mijn vader in paniek had dus uh, valse persoonsbewijzen om onder te duiken. Maar gooide die in de kachel, in de kolenkachel. Dat zagen ze, haalden ze eruit. Hè. Het is hier gelijk. Weggestuurd wij naar het Ghetto in Amsterdam en hij naar Westerbork. Dus, uh, ja, overwogen wel voor de oorlog het land uit en in de oorlog onderduiken. Maar dat is niet gelukt. Um... En, en u, u bent uiteindelijk ook um, u, u, u, u, Nederland uh, uitgedeporteerd. Ja. Waar bent u terecht gekomen? Via Barneveld, Westerburg en toen in Theresienstad. Tot aan het einde van de oorlog. En, was u daar alleen of was u met u? Met de, met, de ouders. Met de ouders ook? Ja. En we hebben het gelukkig allemaal overleefd, want het toch een zeldzaamheid is geweest. Hoe is het om als kind daar. Te, daar ja, vreselijk. Maar hoe, he, hoe brengt u de dag dan door? Wat... Oh, hard werken. Hard werken en. Ja, hoe breng je de dag door? Het, het werken en. en uh, ja, ik geloof toch dat je moet zeggen. Vertrouwen houden. Ja? Ja, dat toch wel. Pog om te proberen om te overleven. Dat is het. Uh, kijk, ik geloof de mensen die dat niet hadden. Los van de systematische vernietiging... was er ook erg veel ziekte, infectieziekte, ondervoeding. Uh, als je de moed opgaf... dan was de kans dat je het niet haalde groter. U, u, u bent wetenschap, wetenschapper. Uh, en u uh, bes, uh, sluit het bestaan van God niet uit. Wat voor een wetenschapper uh, toch redelijk opmerkelijk is. Uh, ik sprak paar jaar geleden Dick Zwaap na aanleiding van zijn boek. En toen ik, hem, uh, uh, toen ik hem aan het eind van dat programma ook nog even sprak over God, toen, uh, toen zei hij, uh, toen begon hij over Auschwitz. Um, sommige mensen die zeggen, Auschwitz is het ultieme bewijs dat God niet bestaat. U, uw reactie als iemand die uh, ook in zo'n kamp heeft gezeten? Nou, dat vind ik een, een visie die uh, niet de mijne is, in tegendeel. Uh, ik spreek van een godsbeeld. Huh? Ik spreek van, niet van God, maar het is een beeld. In die verbeelding, in die, in die productieve, creatieve verbeelding... is God een concept, een wezen, een almachtige... die in dat individu leeft. Uh, of niet leeft, dat hoeft ook niet. Maar leeft en die niet generaliseerbaar is. Het is jouw beeld van een wezen, een almachtig wezen. En wat een ander voor beelden heeft, of geen beelden... Heeft dat mag hij voor zichzelf weten. Nou, in dat beeld voor mij zie ik in dat godsbeeld uh, als ik het zo zeg, maar een supermozes. Een leraar, een instructor, een rolmodel. En uh, zoals een goede leraar dat doet, die probeert zijn leerlingen te instrueren, naar beste te weten, maar op een gegeven ogenblik laat hij ze los. En dan zegt hij, luister, ik heb mijn best gedaan. Nou maak je zelf... je eigen leven. Nu nee. moet je het zelf doen. Je kan het goed doen, je kan het minder goed doen, je kan het slecht doen. Is jouw verantwoordelijkheid. Niet de mijne. En zo zie ik ook dus het bestaan. Ik, er is veel kwaad in de wereld. Dat is niet dat godsbeeld. Dat is de mens. Dat, dat doet de mens. Auschwitz was de mens. Als er een god was voor Auschwitz, is er een god na Auschwitz en alles, alles wat, wat, wat, wat het kwaad, het fundamentele kwaad, vertegenwoordigt, dat doen mensen elkaar aan uh, en niemand anders. Maar mensen als, als Swaap zeggen... ja, als er een god is... Ja. dan zou hij op dat moment toch hebben ingegrepen? Nee, dat dat, dat, nogmaals, dat zijn het allemaal, allemaal beelden hiervan ja. ingegrepen. Dat geloof ik niet. Een leraar grijpt ook niet in. Uh, uw leraar wiskunde of uw leraar ethiek... of uw leraar Engels of Frans... die kan zeggen, luister man wat erg. Uh, dat ik, ik heb je zes jaar of langer in de klas gehad. We hebben geprobeerd in je ouders iets van te maken... En toch doe je nou dat. Hè? Hij kan niet meer ingrijpen. Hm. Uh, die mens is gevormd zoals hij is gevormd. Die heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Dat valt dus niet te voorkomen. Nee, ik vind dat geen goede redenering. Oké. Okay. Even naar hoe u gevormd bent. Um, u heeft gelukkig dat kamp overleefd en he, he, he bent weer teruggekomen. Um, op een gegeven moment gaat u studeren. Um, is dat een keuze van het hart geweest? De keuze voor psychiatrie? Ja en nee. Oh. Mijn primaire keus was neurologie. Waarom? Omdat ik in, in mijn jonge jaren was de psychiatrie gedomineerd door psychologische stromingen, met name door de Freudiaanse psychoanalyse, mm -hmm. en ver afgedwaald van de biologie. En dat vond ik jammer. Kon ik ook niet begrijpen. hoe ja, is Het moest in godsnaam mogelijk... dat een vak wat ze met gedrag bezighoudt... zo zich distantieert van hersenen. Want kijk, die hersenen zijn toch een noodzakelijke voorwaarde voor gedrag. Zonder gedrag, zonder brein. We zijn niet ons brein, maar we zijn er. Dankzij ons brein. Als we geen brein hadden, zijn we er niet. Uh, en dus dat vond ik toch te... Uh, te abiologisch. En toen besloot ik... Neurologie te doen, maar toen moest je nog beide doen, neurologie en psychiatrie. Ik begon met psychiatrie toevallig. De eerste dag van mijn assistentschap kwamen de antidepressiva, of één antidepressivum. Dat vond ik fascinerend. Eén, omdat het iets deed bij patiënten met zware depressies. Twee, het was het eerste psychofarmacon waar iets bekend werd over wat het in de hersenen deed. En toen had ik verdorie. Uh, nu is dat lichaam-ziel probleem... wat al sinds Adam en Eva bestaat als een filosofisch probleem... krijgt nu een empirische kant... Wie je kan gaan onderzoeken. Wat doet dat stofje op gedrag? Wat doet het in de hersenen? Is er verband? En toen ben ik besloten om te draaien. Dus niet meer neurologie als hoofdvak, maar psychiatrie als hoofdvak. En nou ja, ik heb dacht ik in den brede beoefend. Maar in mijn onderzoek is altijd gericht geweest op de relatie... hersenfunctie en gedragingen... en gestoorde hersenfunctie en gestoorde gedragingen. Het is overduidelijk dat het u fascineert. Zeker dat verband hè, tussen ja. de biologische ja. kant van, ja. van, eh, van ja. ons hoofd... En, um, en, en die andere kant. Um, waar in uw werk heeft u het meeste plezier aan beleefd? Nou ja, toch een beetje een willekeurige volgorde. Maar dat mag bij plezier. Ja, toch ook het onderzoek. Ook hier weer onderzoek. Dat is allemaal fascinerend. Dat is nog iets te proberen: één, een hypothese te formuleren, en dan twee, te zien hoe je dat moet onderzoeken en dan het plezier als van die hypothese iets uitkomt. Uh, dat is, en, en bovendien, je, je hebt een groep om je heen. Dus dagelijks spreken erover, dat is een groot genoegen. Uh, het onderwijs heb ik altijd erg leuk gevonden. Dus de, de supervisie, onderwijs aan studenten, assistenten... en natuurlijk toch patiëntenzorg. Uh, de, het is natuurlijk toch, wat dat betreft, de hele geneeskunde... Een buitengewoon... Uh, bevredigend vak, omdat je dan toch hoopt... En, en vaak ook wel iets goeds kan doen voor andere mensen. En dat is toch, zonder dus ook weer pathetisch te zijn... ja, dat geeft toch... dat is een zingever in het leven. Ik ja. geloof, dat is zonder twijfel. Ja. Ja. Um, u heeft het dan net over het plezier... van een, een hypothese onderzoeken... Ja. Uh, wat, wat, wat, heeft, wat voor een bijdrage heeft u kunnen leveren aan, aan, uh, aan inzichten in, uh, uh, of conclusies in uw vakgebied, de psychiatrie? Nou ja, ja. Ik, ik, je publiceert veel. Een van de dingen dacht ik die, uh, die ik zou willen noemen, is, we hebben veel onderzoek gedaan naar een bepaald uh, transmittersysteem. Uh, die chemische stofjes die informatie van de ene zenuwsel op de andere overdragen. Er zijn er zeer vele van. En een daarvan is serotonine. En we hebben al heel vroeg aanwijzingen gevonden... dat er een relatie was tussen een stoornis... in dat serotoninesysteem uh, en... Uh, en depressie, dat daarbij bepaalde vormen van depressie iets misleek te zijn met dat serotoninesysteem. En enfin, daar zijn we op doorgegaan, andere ook. En op basis van die waarnemingen zijn ontwikkeld antidepressiva, de stoffen tegen depressies, die we noemen de selectieve serotonine opnameremmers de SSRI's. En dat zijn dus stoffen die al, al jarenlang tot op deze dag... als antidepressiva worden gebruikt. Als ik u zo uh, het afgelopen half uur uh, hoor praten over, de, over dat vak... dan zie ik een, uh, een gedrevenheid nog steeds... bij een vak wat u een groot deel van uw leven heeft uitgeoefend... waar u mee bezig bent geweest. Was het 14 jaar geleden niet vreselijk om, om, om met pensioen te moeten gaan? Ja, dat vond ik inderdaad niet waar ik uh, naar verlangde. Uh, maar ik heb dus... Nog was, ik hou het vak toch wel enigszins bij, hoor. maar los daarvan... Uh, ik heb altijd uh, een, een tweede liefde gehad. Ah? Uh, en dat was dus die andere kant van de medaille... die relatie tussen menselijk gedrag en spiritualiteit en religiositeit... Daar heb ik ook over gepubliceerd al, al jaren geleden. Het wist men niet zo, want het was natuurlijk een heel andere blade... dan in die bladen van de hersenbiologie. En uh, dat heeft me altijd buitenrol gemoeid. En daar had ik weinig tijd voor. Het was, om het onherbiedig te zeggen, een, een soort van vrije tijdsbesteding. En uh, daar begon ik toen en nu meer tijd voor te krijgen. En, en dat is nu toch een belangrijk deel van mijn activiteiten. En dus ik heb dat uiteindelijk... gecompenseerd. En dat heeft uiteindelijk geleid ook tot dit boek. Ja, en meer ja, ja. ik heb ook andere boeken geschreven over Nee, ik vind het ook een uitermate fascinerend. Gebied. Even nog, dat het, het, het boeiende van die psychiatrie. Dat kan geen vakken geneeskunde zeggen. Het reikt van de moleculaire neuro neurobiologie. Hè, dus het onderzoek van de, de, de, de functie van hersen... tot aan theologie en, en psychologie en filosofie. Dat kan je van de urologie niet zeggen en, en van, de, van de chirurgie. Dus en het het enige is een... in, de, in de medische wetenschap ja, dat zo breed, ja, zo breed en, rijdt. En dat is nu uitermate boeiend. Omdat het door een menselijk gedrag gaat. Ja. Eigenlijk bent u daardoor weer net zo'n man als uw vader geworden. He? Door zo'n brede studie en ja, zo'n brede wetenschap. Ja, dat vond ik ook een buitengewoon inspirerende kijk op de wereld. Dat je dus toch niet monomaan één kant op kijkt... maar de zaken dus breder ziet. Wat ook lijkt, wat mijn vader ook zo was. He? Tolerantie. Hij hield helemaal niet van orthodoxie. Niet van politieke, niet van religieuze nee. orthodoxie. Eh, omdat het altijd leidt tot kortzichtigheid. Tot het denigreren van anderen. Nee, dat is juist die brede basis, dacht ik, geeft. En, eh, ook een brede kijk op het leven. Goed. Ja. Um, en hiermee is het uh, uh, al over half acht. En dus tijd voor een overzicht van het nieuws gelezen door Gert Kluik. Dit is Radio 1, het NOS-journaal.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 Maar harde afspraken zijn niet gemaakt. Mansveld vindt dat er nu een begin van het fundament ligt. maar dat dat nog wel robuuster moet worden. Een deelstaatminister uit Beieren stelt voor om een deel van de schilderijen van Cornelius Gurlitt voor het publiek tentoon te stellen. De minister gaat proberen zo'n expositie te regelen. In het appartement van Gurlitt zijn zo'n 1400 werken gevonden. die had Gurlitts vader in zijn bezit gekregen in de nazietijd. Een van de acht regio's in Slowakije krijgt een extreemrechtse gouverneur. Marian Kotleba is in de tweede ronde van de regionale verkiezingen... verrassend als winnaar uit de bus gekomen. Kotleba staat bekend om zijn strijd tegen de Roma-minderheid in Slowakije. Hij is diverse keren gearresteerd, onder meer op verdenking van racisme. En het weer bewolkt. In de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. Het is vrijwel overal droog en het wordt vanmiddag maximaal 8 graden. Dit is de Zondag op Radio 1. Goedemorgen. Als u net inschakelt... En fijn dat u luistert. Ik praat dit uur met Herman van Praag. Hoogleraar psychiatrie in Rusten. Maar nog op allerlei vlakken actief. Voor het nieuws hebben we het gehad over zijn jeugd. Waarin zijn vader vooral een hele inspirerende rol speelde. We hebben het gehad over het kamp waarin hij zat. En we hebben het gehad over zijn keuze voor de psychiatrie. Zijn fascinatie voor het brein. En voor aan de ene kant de biologie ervan. En aan de andere kant de psychologische kant ervan. En vooral hoe die twee met elkaar te maken hebben. Uh, eh, maar ook zijn fascinatie voor de breedte van die wetenschap. In een nieuw boek, Het Verstand te Boven... gaat Van Praag dieper in op de relatie tussen geloof en ratio. Veel wetenschappers stellen dat weten en geloven elkaar uitsluiten. Mijn gast van vanmorgen heeft gekozen voor een tweesporenbeleid. Met ruimte voor bezig zijn met zowel feiten als het bovennormale. Zeg ik dat zo goed, meneer Van Praag? Maar met beelden, beelden die kunnen zijn... Binnen het waarneembare vlak of net over de grens van de horizon. Wat u net zei, de, de, de grote wetenschapper, de grote kunstenaar, is een visionair. Die heeft ook beelden, dingen die er niet zijn, nog niet zijn, maar die hij dus zich voor de geest kan halen en die hij zich hopelijk kan. Kan, kan dan voorstellen en kan realiseren. Ja. Uh, maar het kan ook gaan naar de behoefte aan verticaliteit. De behoefte om, om niet alleen met twee voeten op de aarde te staan... maar daarbovenuit te stijgen naar een metafysische wereld. Ja, En dan komen we natuurlijk heel gauw... Uh, beelden van een, ja, een godsbeeld naar voren. Met ja. alles wat er op en aan zit. Ja. Ik had het net al over, uh, uh, over de neurobioloog Dick Swaap. Die uh, een bestseller uh, schreef... Uh, Wij zijn ons brein. En hij zegt eigenlijk... Ja, eigenlijk bij, bij de conceptie... en daarna in de periode van de zwangerschap... verandert er nog iets. Maar dan ligt, eigenlijk wel vast over, uh, uh, uh, ligt alles wel vast over wie we zijn. En toen ik hem sprak... Ja, dan, dan, dan heeft hij een, een redelijk overtuigend verhaal in, in technische zin. Dus je denkt dan, maar ja, ja, ja, dat, dat, dat, dat lijkt me allemaal wel te kloppen. Toch dacht u, ja, hier moet ik tegen in verweer komen. Waarom dacht u dat? Nou, omdat dat, ja, moet ik zeggen, toch uh, tegen mijn ratio indruist. Het verhaal uh, over ratio ging in tegen Nou ja, tegen d -d -d -d -d dit ratio. verhaal... Ik heb, ik heb vaak met hem in het openbaar gedebatteerd... en die mag hem verschrikkelijk graag. Maar, uh, ik zeg maar, maar, maar ik... lessen. Als, als ik nou jou wil beschrijven... als mens, als unicum... anders dan al die zeven miljard andere mensen... op deze aardbodem, hè, in jouw interesse, in jouw achtergrond... in wat jij doet en waar jij heen gaat... en ik ga naar je brein kijken, dan zie ik toch niets om jou te leren kennen, om die sleutel tot de, jouw geest te krijgen... dat is mijn geest, dat is de enige weg, niet het brein. Dacht je nou werkelijk dat over x jaren... ik als psychiater achter mijn bureau of niet achter mijn bureau zit... er komt een patiënt, die hoef ik helemaal niet te zien. Dat die patiënt, ik, komt iemand met een blaadje... met neurobiologische uit, uh, uh, uh, uitslagen en dat ik dan weet... Wat die man of vrouw is, wat zijn verleden is... wat zijn ontwikkeling is, wat zijn noden zijn... wat zijn angsten zijn, wat zijn ambities zijn... wat zijn teleurstellingen zijn, toch helemaal niets. Die geest is natuurlijk afhankelijk van de hersenen. Maar is niet te reduceren tot die hersenen. Net zo min als, zeg, een tulp. De schoonheid van een tulp en de vorm en de, en de, en de kleur en de geur... te reduceren zijn tot de aarde... waaruit die, waaruit die, voorkomt. die tulp voorkomt... Het is een verband. Want mm -hmm. één is niet herleidbaar tot de andere. Dus wij zijn ons brein. Nee, wij zijn er dankzij ons brein. En wilde Dick Swaap dat horen? Nou ja, moet je, dit soort dingen doen, waar je kan zeggen, ja, bewijs, dat valt Het is meer, het is meer, denk nou, nou ja, dat is natuurlijk wel zijn stelling. Ik kan bewijzen, zegt hij, ja. dat, dat dit en niet? dit en dit en dit gebeurt. Nee. U kunt dat niet bewijzen. Bewijs maar wat, wat, wat, wat ik ben. Via hersenonderzoek. Er is geen sprake van. U zegt ook, um, in uw boek, iemand die geloof. Um, um, iemand die gelooft heeft zich laten foppen door zijn brein. Dat zegt Zwaap. Ja. Daar, daar, daar had u kritiek op. Wat vond u wat u vond van niet? Nou, dat, ja, nee, die, die, dat vind ik ook zo'n jammer. Kijk, ik, ik vind dus dat. Uh, het vermogen van de mens zich te verbeelden... maar ook een metafysische wereld te verbeelden. Ook een wereld waarin dus een godspeelt functioneert... wat voor heel veel mensen in de hele wereld... zelfs in het seculiere land van Nederland... een grote betekenis heeft. Toch als bron van hoop, als bron van verwachting... als bron van uh, hulp. Uh, om dat te denigreren En alles wat met die religie te maken heeft gehad. De muziek, de literatuur, de schilderkunst. Uh, en ik heb ook wat... ik moet je luisteren. Als iemand nou tegen mij zou zeggen... Uh, de muziek doet me geen uh, Literatuur hou ik niet van. Natuur kan me gestolen worden. Dan zeg ik wat jammer. Je mist iets in het leven. Je bent niet ziek, maar je mist iets. Hetzelfde als iemand zegt luister eens. Ik kan maar al... kun, je, kun, je zonder, kun je zonder geloof, zonder religie zonder religieus besef. Kun je al die dingen dan niet appreciëren? Nou, je ja, kunst, mooie muziek? Ja, wel, wel, wel appreciëren, maar je weet de achtergrond niet. Ik vind het ook zo jammer dat er helemaal geen, geen, geen religieus onderwijs meer is. Als je niets weet van religie, dan zegt het je toch niet veel. Hè? Zoals ja, een mooie schilderij. Maar je zeggen er, er is zoveel in kunsten en beeldende en, en, en literatuur... Wat, wat onmiddellijk verband houdt met het religieuze inhoud... en de religieuze beleving. Ja. Maar Dick Swaap zegt dan, dat, dat kan best zijn. Het kan best zijn dat, omdat die mensen zichzelf religieus noemen... en het verhaal wel kennen, een prachtige schilderij... of een bijzonder mooi muziekstuk hebben gemaakt. Ja. Dat maakt het nog niet waar... Nee, maar ga, ga dan niet. hebben ze zich nog steeds laten foppen. Ja, maar wat, wat is nou waar? Wat kan maar dat in godsnaam schenen? Moet je luisteren. <lacht> uh, uh, voor mij is het waar. Of u het waar vindt. Of mijn buurman het waar vindt. Hoe cares? Uh, ik vind uh, het hele godsdienstige beleven primair een zeer persoonlijke belevingsmodus. Een hele persoonlijke manier om die werkelijkheid te appreciëren. Of anderen dat ook zo zien. Godsbewijzen, wat een onzin. Ja, u, hoeft bewijzen, geen, dat, u hoeft helemaal niet te, niets te bewijzen. Dat is een contradictie. Als je het kon bewijzen, is het geen geloof meer. Dat is zekerheid. Wat is uw godsbeeld? Als, als ik, ik, ik zo'n persoonlijke in, vraag nou, mag in, stellen. In, in, in heel kort <laughs> want dat zou is een heel andere nog discussie, maar toch de superboosjes ik hou ja, die super de, ja. van de leren, ik hou van de instructuren. ik hou ook om nogmaals terug te komen van mijn vader in nogmaals los van wat hij al op zichzelf was, in gesublimeerde en geïdealiseerde vormen. Dus een vader die ook, een... ja, ook de instructor is. Ja, zeg maar de... En die voor mij is een, een spirituele partner in dat tweede paneel... Hè? want dit boek is het eerste paneel... Uh, waarin ik meer de negatieve kanten beschrijf... van dat gebied tussen verbeelding en, en, en vernuft. En het tweede deel volgend jaar... dat is dan meer de positieve kanten. En uh, daar... Uh, Even uw vraag. Ja, wat voor godsbeeld u had ja, daar begonnen uh, mee? Ja, daar, uh, daar kom ik daar ook op terug. Dat is een, uh, ik, een... Ik heb daar ook een aantal hoofdstukken... waarin ik me als tijdgenoot, tussen aan alles verplaats in bijbelse situaties die de Bijbel beschrijft. Uh, uh, uh, Saul en, en, en, en Samuel, oh, ja, Samuel en bepaalde ja. en Rechters en ook Jezus. En dan ben ik dus de tijdgenoot die aanwezig is. En die debatteert met de personen die optreden en met de evigen. En ik stel vragen en ik ga in discussie. Uh, en ja, zo zie ik eigenlijk in, in mijn... Verbeelding in mijn leven. Uh, dat God speelt. Het is een, een, een bovenmenselijke kortzichtigheid. en kleinheid. en jaloezie-agstaans. Uh, als het ware. beeld van een wezen. waarmee ik kan corresponderen. en. Uh, ja, waarmee ik in discussie kan gaan. Dat klinkt als een. Als een, als een, vader, een, een beeld van een vaderlijk wezen. Ja. Uh, en dat moederlijk ook, dat ja, verzorgende ook natuurlijk. Ja. Ja, ja dat, dat, want, want ik, ik kan me alles voorstellen nu, nu ik u zo ja. de afgelopen, uh, de afgelopen, uh, spreek, dat het afgelopen uur spreek: dat u iets kunt met een God die uw intellect aanspreekt, ja. die de discussie aangaat, ja. die, ja. die, die zo'n gesprek ja. met u voert. Maar een God als een, uh, met moederlijke eigenschappen, ja. de, die emotioneel. Ja, maar kijk dat kan toch geen mens missen? Ook onze zeer, zeer geïntellectualiseerde maatschappij: het, het zorgende element. Hè, wat vooral die katholieke kerk in het Maria-beeld zo sterk heeft geprojecteerd. Mm -hmm. dat kan geen mens buiten. De vader en moederfiguur, geloof ik, als ze zich hebben gedragen... niet als een soort van onderdrukkende autoriteiten... maar wat ze behoren te zijn, de instructeur en de verzorgende... En, en, en, en de interactie daarbij, kan geen mens missen. Ook niet als hij oud is. Daar zit toch de hang in. Hopelijk dat hij in zijn partner daar iets van terugvindt. Dat is lang niet altijd het geval. En zeker als dat niet het geval is, dan moet er iets anders komen. Geen mens geloven kan daar zonder. Uh, daar is een sterke behoefte aan. Is en, van, ja? en vandaar die behoefte aan verticaliteit. Ja. Die heel veel bij epidemiologisch onderzoek heel verbreid voorkomt. Toch de hang naar iets wat ja, niet zichtbaar is... en wat iets representeert van wijsheid aan de ene kant... en zorg aan de andere kant. Is uw beeld van, van God veranderd eigenlijk? En... Het is scherper geworden. Ik moet zeggen... Natuurlijk, een, een, een, thuis was dat niet zo sterk aanwezig. Waarom? Denk ik, ik heb daar met mijn vader nooit over gesproken als klein jongetje. Maar omdat dus er toen nog niet was een liberaal Jodendom, maar alleen een orthodox Jodendom. En wat ik al zei, hij hield niet van orthodoxie, van die starre, ik weet het en de anderen weten het niet. Het onvermogen om in discussie te gaan, het onvermogen om te luisteren, af te wegen, daar had hij geen zin in. Uh, bij mij is het toch, dacht ik, sterker geworden door een aantal factoren. Eén daarvan, dacht ik, is toch wel ook de oorlog geweest. Maar er zijn meer factoren. En uh, het is duidelijker geworden. Het is in de loop der jaren duidelijker geworden. dan het was toen ik jong was. Ook al. En steeds het kan... duidelijker die, die, die leren. Ja, en ook, ook de hang daarna. Kijk, in, in die eerste jaren van je loopbaan, zeker ook dan. ben je zo geobsedeerd met het werk. En met toch daar iets van te maken. En een soort van ja, carrière te maken. In de goede zin van het woord. In je vakgebied. Dan is er weinig tijd meer om in dat het geen tijd voor God? Nee, nee, onvoldoende. A closed en an een open The curtains surge and swell My feet and my toes Are shaky but firm There are new songs to sing songs Open window was dat van Janine. Ik praat vanmorgen in dit is de Zondag met Herman van Praag, emeritus hoogleraar psychiatrie over zijn werk en zijn leven. Um, meneer van Praag, um, we luisterden net naar Janine... met het liedje Open Window, maar ze zong ook... Um, he watches, uh, his goodness watches over me. Um, and he's got new songs to sing and new lessons to learn. Um, er, ervaart u um, God als iemand die naar u kijkt wiens, met goedheid? Ervaart u iets van zijn goedheid? Nou, ik, niet, ik, niet een gepersonifieerd godsbeeld... Uh, en, en ik uh, realiseer me dat dat een, een, een beeld is wat ik mezelf vorm. Uh, maar waarbij ik dan wel aanteken, God mag het weten, of dat alleen een beeld zou zijn, of dat er in deze wereld nog krachten zijn, elementen zijn die wij niet kennen, die wij niet kunnen waarnemen en die er mogelijk toch wel zouden kunnen zijn. Uh, ik vind, moet ik zeggen, zo'n uitdrukking als van kuit dat van alle, alle boven komt van beneden, dat weet hij niet. Ik weet het niet, hij weet het niet. Misschien komt het van beneden, misschien niet. Uh, dat blijft een open kwestie. Dat maakt het ook zo fascinerend, dit leven. Hè? Die mysteries waarvan je zegt, luister, is, er is nooit een antwoord op te geven. Dat zal altijd een mysterie blijven of dat beeld, die ervaring... of dat berust op iets wat ook buiten mijzelf zou kunnen bestaan... of helemaal niet. En is een mysterie dat dan iets waarvan u... Bent u iemand die als hij een mysterie waarneemt, denkt, laat dat maar een mysterie blijven. Nou, of blijft u er toch aan peuteren om, om, om er nou, toch begrip, of begrip van en op te krijgen? Die neiging zou ik hebben. Aan de andere kant moet ik zeggen dat hij tweezijdig... ik zou een wereld waarin geen mysteries meer zijn... dat zou ik kaal vinden. Ik vind natuurlijk het mysterie van dingen waar je zegt... dat is voor de mens waarschijnlijk je weet het nooit, zeker, onoplosbaar. Uh, is bij... dat wat, wat mensen missen? Wat wetenschappers missen die zeggen: uh, oh. er, er, er religie is onzin, want niet te bewijzen. Jawel. Dan mis je dat gevoel van mysterie. Ja, ongetwijfeld, ja. Dat vind ik ook een. Uh, de, als dat in het inderdaad zo ver gaat. Want ook de wetenschapper. Die, die zal toch iets daarvan moeten ervaren. En die zal de neiging hebben om te proberen dat mysterie op te lossen. Maar hij zal ook tot de ontdekking komen dat er heel veel mysterie's zijn die vooralsnog, en misschien wel nooit, oplosbaar zijn. Maar die... als hij dat mist, dan ben ik bang dat hij geen goed wetenschapper is. Ah, u, uh, u schrijft in uw nieuwe boek over, uh, over de ladderdroom van Jacob. Die speelt daarin een rol. Wat, ja. wat spreekt u zo aan in dat verhaal? Nou ja, in die ladder waarin dus Jacob dan dus die engelen van de, van de hemel naar de aarde en, en vice versa ziet kopen. Die ladder, dat zie ik als de dus de, de, de, de verbinding tussen de wisselwerking van uh, aan de ene kant het vernuft... en aan de andere kant de verbeelding. Hè. Dus het heen en weer gaan, wat geloof ik ik zelf geprobeerd heb... en, en, en hopelijk vele mensen doen, hè, dat je dus het vernuft laat spreken. En vernuft is voor mij iets meer dan verstand. Mm -hmm. hè. Vernuft is, is verstand plus, iets van het creatieve. Iets van het vermogen van het verstand om uit onderdelen... die Onsamenhangend lijken, toch iets samenhangends te creëren. Uh, en, en dan dus de grens over naar dat vernuft. met het, uh, van, van, van, van, ja, het vernuft standby Je moet oppassen dat de verbeelding grenzeloos gaat worden. en je tot allerlei veranderd gedachten. Het gaat om een balans, denk ik. Ja? Dus uh, dat is het beeld van die ladder. Het ladder, dus niet tussen hemel en aarde. het rationele, het irrationele, het verstandelijke, het verbeeldende. Het wat je kan rationeel begrijpen. En datgene wat meer het ervaringsmodus is. Ik, ik praat de hele tijd met een wetenschapper die, uh, en, en die gefascineerd... en, en ook met, met, met liefde, als ik dat zo mag zeggen... praat over, over, over God of over zijn godsbeeld... Veel Nederlandse wetenschappers zien die combinatie van geloof en wetenschap... absoluut niet nee. zitten. Is het, uh, is het ook lastig voor u geweest? Oh, nee. Ik laat iedereen zijn uh, geloof of ongeloof. <laughs> uh, nee, ik zeg altijd jammer. En ik denk, maar dat weet ik ook niet zeker... dat het ook een soort van gêne is tegenwoordig. Hè? Uh, omdat dat niet bewijsbaar is... zeggen intellectuelen van nou, ja, dat is allemaal onzin... Hè? En ik weet niet of dat zo is. Ik heb ook niet eens in hun binnenste kijken. Maar nogmaals bij... Nou, u vermoedt dat, dat ze geloviger zijn dan ze willen Goed, toegeven. zeker. Dan ze willen toegeven. Want het is toch zeker in wetenschappelijke kringen... is dat niet zo gebruikelijk... om dat toe te geven en erover te praten. Uh, en... Uh, het is namelijk zo dat in, in de doorsnee bevolking... Uh, en in Nederland... maar over de hele wereld, voor zover het onderzocht is... die hang naar het... Verticaal, het religieuze sterk ontwikkeld. dus is een grote meerderheid van de mensen. In wat voor vorm dan ook. Ja, want de kerken lopen leeg, maar de mensen nee, zijn ja, niet minder religieus. Nee, ze krijgen een hele grote hang naar wat meer dat wat vage, spirituele en uh, het omineuze en het hoge. Uh, het ongestructureerde. Uh, ik was terzijde dat het zoeken, de, de, de, een van de jammeren dingen van de grote godsdiensten. dat het zo gecodificeerd is. Hè. dogmatisch, zo is het. Daar valt niet over te praten. Het wordt je wordt dus door de strot erin gedrukt. Terwijl u dat, zegt, hè, geloof is twijfel. Is het is vragen stellen. Onzekerheid, ongetwijfeld. En dat, ik geloof dat. dat zou veel meer jonge, mondige mensen trekken. dan dat idee van. zo is het en niet anders. Hè. Um, nou, we naderen het einde van het uur. Um, nu heeft u een, een, een mooi boek geschreven... dat binnenkort in de, boek, in de boekhandel verschijnt. Wat zijn, de, de, zijn er nog andere grote klussen op uw weg? Nou ja, Dat, dat tweede deel... Het hm. zou eerst één boek worden, maar het werd te groot. Dat is, dat je, de basis is dus... verwikkelingen op het grensgebied van vernuft en verbeelding. Dit boek wat nu gaat verschijnen is de negatieve kanten. Hè. Dus, dus onder andere wat hij noemt overrekking van het vernuft. Hè. En op zichzelf... Verdedigbare hypothese wordt zo opgerekt dat het absurde wordt gedaan. Mm -hmm. Wij zijn ons brein, we hebben geen vrije wil. Godsdienst is een product van, de, van de hersencellen. Uh, Dit de, de laatste verhaal, zeg maar. En het andere. Het boek wat er moet komen is met een positieve kant. Hè. De, wat, wat, juist ook, en met een sterke religieuze kant ook... wat er op dat grensgebied, als je over die horizon heen kijkt en reikt... wat daar aan hele creatieve mogelijkheden liggen. Goed. Wij gaan ook iets positiefs doen, want wij bedanken onze gasten altijd... met een bijzonder cadeau. Speciaal voor u heeft dichter Paul Borgschreven het volgende gedicht geschreven. Een gedicht voor Herman van Praag. Jacob Sladder. Waar in deze wereld ligt de steen Voor het hoofd om in dromen af te dalen Met de dag voorbij Het licht niet meer scheen Dat alles al zeker leek te bepalen Zodat de geest langs het lichaam heen Vanuit het stof door slaap mag dwalen En tree voor tree de waarheid achterlaat Voor iets dat het verstand te boven gaat ...op steeds te ontwaken in doodgewoon. Het hoog niets ziet dan falen schimmen. Wie weten wat echt is en met hoon. Zelfs het flauwste schijnsel willen dimmen. Maar het hart hunkert naar de fluistertoon. Van de hoop om samen op te klimmen. Een gedicht van Paul Marius Borger. Even voor mijn gast Herman van Praag. Uh, dat gedicht is terug te vinden op onze website eho.nl slash dit is de zondag. Wat vond u ervan? Heel mooi. Ja? Ik vind het knap om, heel knap om dat toch de kern van, van, van het, uh, onze conversatie... Uh, samen te vatten in dat gedicht. Ik Dank vind het, de inhoud mooi, ook de vorm mooi. mooi. Dank u. Ik vond uw verhaal mooi het afgelopen half uur... Um, als u dit gesprek wilt terugluisteren, beste luisteraar... ga dan naar onze website, eo.nl, slash dit is de zonnig. Daar is het terug te vinden. En dat mooie gedicht van Paul Borgreven ook. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons uur. Straks na acht uur op deze zender de collega's van Vroege Vogels. Menno. Goedemorgen, Giva. Wat gaan jullie doen? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we gaan het onder andere hebben over poep poep. Hyëna poep, moet je je voorstellen. De, de Noordzee was uh, tienduizenden jaar geleden en, uh, dat lag droog. He. Daar liepen mammoeten rond en, en prehistorische paarden en sabeltandtijgers. En dus ook hyena's En die hebben daar zitten poepen. Uh, op die vlakte. En uh, <lacht> ja. die drollen, ja, hyena's <lacht> moeten eens poepen. En die drollen die zijn gevonden en die gaat Dick Mol, Dick Mol is een beetje Mr. Mammoet in Nederland. De man die alles weet van oude benen en oude resten. Die gaat hij onder de CT-scanner leggen. Nou, dat en nog veel meer zullen ik na acht uur.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 Dit is Radio 1.